Het is nieuws van 1 uur. Dit is journaal. De Nederlandse krijgsmacht heeft een nieuwe hoogste man. Luitenant-admiraal Rob Bauer heeft op vliegbasis Schilzerije het commando over de krijgsmacht aanvaard. Bij de ceremonie waren de nieuwe minister van Defensie, Klaas Dijkhoff, en de commandanten van de zes defensieonderdelen. Vanwege het opstappen afgelopen week van minister Hennis en generaal Middendorp was de ceremonie versoberd. In het centrum van Amsterdam is het per direct verboden om winkels die gericht op toeristen te openen. Dat betekent geen nieuwe ticketshops, fietsverhuurbedrijven en souvenirwinkels. Ook winkels die eten voor directe consumptie verkopen worden verboden. De gemeente Amsterdam hoopt hiermee de leefbaarheid voor inwoners te verbeteren. De behandeling van de donorwet in de Eerste Kamer is niet deze maand, maar pas begin volgend jaar. Omdat fracties nog veel vragen hebben, is de behandeling opgeschoven naar 30 januari. Initiatiefneemster Pia Dijkstra van D66 is teleurgesteld over het uitstel. In haar plan wordt iedere volwassen Nederlander automatisch donor, tenzij hij of zij aangeeft bezwaar te hebben. Bij de berging van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog in het Friese Warten zijn menselijke resten gevonden. Het gaat om botfragmenten. De vondsten worden verder onderzocht in het laboratorium van de landmacht. De Lancaster bommenwerper werd in 1942 door de Duitsers neergeschoten. Drie van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers was de Canadese boordschutter Francis Cooper. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Mogelijk gaat het om zijn resten die nu zijn gevonden. De ochtendspits was volgens de ANWB de drukste van dit jaar. Rond 8 uur stond er vanwege het herfstweer en enkele ongelukken 754 kilometer file, vooral in het midden en zuiden van het land. Het weer onstuimig, met in het noordwesten en noorden storm, in de noordelijke provincies en langs de westkust zware windstoten. In het zuiden en zuidoosten blijft het rustiger. Later op de dag neemt de wind af, wel nog af en toe regen en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolonde van der Velde van de ANWB. In de Randstad heeft het verkeer nog last van de zware windstoten. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoeverdaken 5 kilometer. De wijkertunnel in de A9, ook maar Amstelveen, is tijdelijk dicht. Er staat een te hoge auto voor. En een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Van Brindenoordbrug zijn op de parallelbaan twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 Toen zeg ik Adam zo gaan. Door de hof. En liep hij zo. Ja zonder microfoon natuurlijk. Liep hij zo door die tuin. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Kun kunt je voorstellen. één mens op de aarde. Eén. Één. Prachtig beeld. Die man die loopt zo alleen. Eva was er nog niet. Want...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 In het kader van ons stukje cabaret wat we elke dag uitzenden na het 1 uur journaal. Toon Hermans met toneelspelen op school. Nou, was wel even een, een tranentrekkertje. Ik heb uh, nog een tranentrekker voor u. Uh, een dame die gisteren eigenlijk uh, ook in het licht had moeten staan. Omdat zij gisteren, uh, was haar sterfdag op 4 oktober... Ik uh, ga u haar toch laten horen. Ze had zo'n mooie stem deze vrouw. Mercedes Sosa. Met uh, Alfonsina Iamar. Por la blanda. pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios, qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo. La Caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra la Allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestig. Por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a Él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a Él no le digas nunca que estoy viviendo. La voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida Licht.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 Inside her head, gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Luisteraars, herkende u hem? Bob Geldof, ook een artiest in het licht voor vandaag. En waarom? Nou, hij is vandaag jarig. Hij heet Robert Frederick Xenon Geldof. Hij is geboren in Dublin en uh, een Ierse zanger, dus een filantroop liedjeschrijver. En uh, tijdens de jaren zeventig werd hij bekend als frontzanger van de Boomtown Reds. En dit nummer is daar ook van um, I Don't Like Mondays. Dat was hun grootste hit in de jaren zeventig. En wel in 1978. En um, ja, Bob Geldof, hij, hij had nogal een. een, een of heeft, heeft, misschien nu eigenlijk niet meer. Maar in zijn verleden heeft het tragiek hem nogal achtervolgd. Uh, zijn vrouw, Palla uh, De moeder van zijn drie dochters. Dus misschien eigenlijk ook wel leuk te weten, die drie dochters. Hoe zij die genoemd hebben. De ene heet uh, Fifi Trixiebel. De andere heet Pitches Honey Blossom. En dan heb je ook nog Pixie Fru Nou, En uh, Paula Yates die verliet hem voor haar nieuwe vlamzanger Michael Hutchins. En uh, samen met hem kreeg ze nog een dochter. Heavenly Hirani Tiger Lily. En um, hij kreeg, uh, Bob Geldof kreeg de dames, de meisjes toegewezen toen uh, haar... Nieuwe vlam, de Michael Hutchins dus, zelfmoord had gepleegd. En uh, een tragedie daarvan is dan ook weer dat uh, zijn uh, dochter... Even kijken, welke was dat nou ook weer? Pietjes was dat, geloof ik. Uh, die is uh, doodgevonden op een gegeven moment. Uh, aan een overdosis overleden. En in datzelfde jaar, in 2000... Uh, verliet ook Paula Yates, de moeder van zijn drie dochters, het leven. Nou, een, een, een boel narigheid. Hij heeft ons wel mooie nummers nagelaten, hè, zoals het nummer dat we net hoorden. En natuurlijk uh, eren wij hem in uh, de liefdadigheidsconcerten... waar hij heel veel in geïnvesteerd heeft en naar meegewerkt heeft. De Live Aid, u weet het nog wel, hè? 1985. Goed. Gaan we verder, want we hebben nog een artiest in het licht. Is even kijken, daar gaat hij weer. Artiest in het licht.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 Ja, dames en heren, dit was uh, Bert Jansch. Hij uh, is overleden op 5 oktober 2011. Inmiddels zes jaar geleden. En uh, ter gelegenheid daarvan liet we even een nummer van hem horen. En uh, Needles of Death. Een um, Schotse volkmuzikant. En hij was een van de stichters van de band uh, Prentangle. In de jaren 60 werd hij sterk beïnvloed door de gitarist Davy Graham en volkszangers zoals Anne Briggs. En hij stond voornamelijk te boek als vooruitstrevend akoestisch gitarist. Hij heeft tenminste 25 albums op zijn naam staan. Nou, dat is best wel veel. En hij heeft veel getoerd in de jaren 60. En uh, ik liet u even zijn nummer horen. We gaan verder met een volgend nummer. Ik had al wat klaarstaan, maar ben ik hem nu kwijt? Nou, dat doen we gewoon wat anders. Zijn Zat goede nummers. Komt er dan één. van de Shirts. Ja, wat zijn nou eigenlijk de plannen? Hebben we wat plannen? Ja, natuurlijk hebben we plannen. Ik zal ze eens eventjes uh, laten horen wat onze plannen zijn. En dat weet u natuurlijk ook heel goed, want het is bijna half twee. Dus dan is het het hoogste tijd voor het regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel meneer. Inderdaad, een kleine update van het regionale nieuws van 5 oktober alweer. Bij het reddingsteam Zeedier. Ik zal even het geluid wat zachter zetten. Daar word je toch hartstikke nerveus van, hè? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Bij het reddingsteam Zeedierenvelsen kwamen dinsdagmiddag diverse meldingen binnen van een overleden zeehond voor een strandpaviljoen aan het Noordstrand in Zandvoort. Zeedierenredder Maarten ging direct ter plaatse en belde met de mededeling dat de zeehond rond de 2 meter lang en 250 kilo zwaar was. Omdat de overleden zeehond recht voor een strandpaviljoen lag, moest hij met enige spoed worden weggehaald. En vanwege het tijdstip heeft het reddingsteam Velsen de hulp ingeroepen... van een straatvonder uit IJmuiden, David Cox. En hij heeft het dier met behulp van de straatvonder geborgen en afgevoerd. Vanochtend reden er geen treinen tussen Haarlem en Voorhout... en dat kwam doordat er een boom op het spoor was gevallen... Het zorgde voor een boel problemen op het traject van Leiden Centraal naar Den Haag Centraal... want door de boom hebben de intercinties vertraging opgelopen. Inmiddels zijn gelukkig alle problemen weer opgelost. Heeft u een minimuminkomen en schoolgaande kinderen... dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor schoolkosten... Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld uh, pennen, schriften, tekenmaterialen... of voor een schoolreisje, culturele activiteiten die de school organiseert. Noem het maar op. U kunt per kind per schooljaar maximaal één keer 100 of 200 euro aanvragen. En gaat uw kind naar de brugklas... Ja, dan kunt u eenmalig een extra vergoeding van zo'n 200 euro aanvragen... Lever uw aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 voor 31 juli 2018 in. Voor meer informatie kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14023 of met uw klantmanager. Dit jaar krijgt elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming school schoolkosten 50 euro extra om zelf te besteden. Nou, heeft u een Zandvoortpas? Gebruik dan het formulier dat u via de post heeft ontvangen. Kinders, jullie zijn thuis, dus waarschijnlijk horen jullie mij. Hè? Want de leraren staken vandaag, dus een heleboel Zandvoortse kinderen zitten noodgedwongen thuis ook mee te staken... Vanaf, eh, luister even, want morgen, vrijdag 6 oktober... organiseert On Air Dance een kinderdisco in de zaal van Pluspunt. Alle Zandvoortse kinderen zijn welkom op deze kinderdisco... die tussen 7 en 9 uur zal plaatsvinden. Het wordt een gezellige avond met dans, spelletjes... en heel veel muziek natuurlijk, anders is het geen disco. De entree is gratis en consumpties kosten 50 cent. DJ's Anita en Roy zullen de Zandvoortse kinderen graag ontvangen. Nou, dan even een paar bokbierfeesten. Want die tijd is het natuurlijk weer die eraan zitten te komen. Uh, twee heb ik er hier voor u in de aanbieding. 7 oktober bij Laurel en Hardy vanaf 6 uur. En 22 oktober bij het Wapen van Zandvoort vanaf 6 uur. Maar daar moet u zich wel even voor aanmelden. Nou, tot zover het regionale, regionale nieuws. Goddolly, Dolly, let op je tong, zeg. En dan gaan we nu natuurlijk door met het volgende. You go, you het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Tja, afgelopen nacht viel de geruime tijd regen en ook vanochtend regende het nog enige tijd door. De Noordwestenwind waait nu vrij krachtig tot krachtig over land en uh, hard tot stormachtig aan zee met kans op zware windstoten tot lokaal meer dan 100 km per uur. De temperatuur uh, ligt zo rond de 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. De Noordwestenwind waait onverminderd vrij krachtig tot, kracht, tot hard. En de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. De komende dagen is de voorspelling als volgt. Vrijdag tot en met maandag schijnt geregeld de zon. Maar het komt ook elke dag tot regen of enkele buien. De overwegend matige tot krachtige wind waait uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur stijgt naar een vrij koele 14 tot 15 graden. Dit weerbericht werd u aangeboden door Rico Schreuder. Nou, dan gaan wij weer gezellig terug naar het programma. En, um, of naar ons muziekprogramma, laten we het zo zeggen. En um, dan ga ik nu een nummer voor u draaien. En daarna hoop ik met u terug te komen uh, in een telefoongesprek met Henny Collega Henny Rukert, die morgen het programma Zandvoort Lunch Sport gaat doen. Om eens te kijken wie zijn gasten worden en wat ze allemaal gaan brengen. Is toch echt de moeite waard? We gaan zo even kijken. Luistert u even naar het volgende nummer. Ja, ja. Time is tijd. Zo heet dit nummer van uh, Booker T en die MG's. En ja, uh, yeah. time is zeker tijd. Want we hebben nog, uh, we hebben helemaal niet zoveel tijd meer tot de klok van twee uur. En dan is uh, dit programma alweer afgelopen. Dan gaan we door. Dan ga ik het stokje overgeven aan uh, Bart van der Meer, die uh, met het programma Matchbox weer een uh, mooie compilatie van uh, nummers heeft gemaakt. Met heel veel informatie. Wie ons ook uh, heel veel informatie gaat geven over het programma van morgen is Henny Rukert. En als het goed is, heb ik uh, Henny nu aan de telefoon. Klopt dat? En het, en het is goed, uh, dol. Nou, als je dan nog even één tel hebt, dan ga ik het officiële jingletje laten horen wat bij jou hoort. Daar komt ie, hè? Ja. Ja. De startblokken. Een vooruitblik op. Zandvoort Lunch Sport. Nou, daar heb ik dus helemaal niets meer aan toe te voegen. <laughs> nou, ik zit in de startblokken hoor. Zit jij hoor. al in de startblokken? Ja, Dat is ja, ja, hartstikke ja, ja. mooi. En, en, en wat gaat er allemaal gebeuren morgen, Henny? Nou, wat het leuke is. Ja. Uh, ik kreeg van de week opeens een berichtje dat ik uh, op. De, wanneer is het ook weer? Uh, 13 oktober. Ja, ik heb het de gelezen. Ik voor het sportcafé ga presenteren. Wat leuk, hè? Samen met die NOS-verslag. Uh, ja, dat houtkamp, Maar ik ja. is er nergens van. Die zijn nergens van. Heeft niemand je dat eerst nog netjes gevraagd of zo? Nee, nee. Ik dus zegt, ah, dat doet dat hij, hij niet wel, te... joh. Zet maar in de krant, kan ons het schelen. Ja, Echt hij waar? doet het toch wel. Nou oh, ja, hij doet het ook. 13 <laughs> ja, oktober, jongens. Gelijk kom heb allemaal, je. Kom allemaal naar de ja, ik ben, erbij. ik ben erbij. Ja, want uh, ZFM die, uh, gaat het live uitzenden, hè? Uh, ja. Nou, We hebben een live uitzending daar vandaan die avond en uh, ik, ik mag altijd rijden, dus... Leuk. Ik ben de weet loop. weet je wat het leuke is? Nou. Uh, jonge sporters zoals Bodie van Galen, Sebas ja. Graber, Marissa ja. Boyden, Jackie ja. Huijbe en Ajoep Kourari, die komen daar ook. Ja. ja. En dat zijn natuurlijk schitterende verhalen. Ah, dat ja. wordt ook een hele mooie avond. Uh, luister ook, uh, dames en heren. Ik geloof dat het van 7 tot 9 uur is die avond, de uitzending. Ja, en uh, ja, als je toch bij Zandvoort betrokken wil blijven en uh, zeker het op sportgebied... En uh, ik, ik mag toch rustig wel stellen dat wij op uh, sportgebied heel wat grote namen in het dorp hebben no wonen. Hè? En, ik, ik stel het iedere week vast, samen met Joop van Nes, ja. dat uh, onze jeugd eigenlijk ongelooflijk ja. is. Echt niet ja. normaal hoor, wat het, wat het allemaal voort gaat brengen. Daar gaan we nog heel ja. veel plezier aan beleven en nieuws over horen. Maar... Nou, dat doen we al hè. Ja, zeker. Want wat gaan we morgen allemaal van je horen, Henny? Nou ja, we gaan natuurlijk over de SV Zandvoort uh, praten. Ja? Uh, prachtige 3-0 overwinning, hoewel het niet eenvoudig was uh, tegen uh, SCW uh, uit Reisenhout. Drie goals van Vries. Prachtig, ja. een hat ja, ze doen het goed. Ze hadden een moeilijke wedstrijd, maar dat is altijd met de eerste wedstrijd valt nooit mee. En de ja. tegenstanders stellen zich natuurlijk in. Die weten dat Zandvoort heel erg sterk is. Maar neem er van mij aan dat Zandvoort dit jaar gewoon de kampioen is. Dat gaat, uh... Nou ja, jij gaat dat natuurlijk uh, nauwlettend volgen. Kijk, ja, aan, als wij het <laughs> volgen, dan, dan komt het allemaal goed, toch? Mm. <laughs> Weet je wat ook heel leuk is? Die op van EF, he, van de ja. zandvoertse krant dat is zo'n basketbalman in hart en nieren. Ja, dat weten we. En, ja. Ja, en hij, hij doet het uh, jeugdbasketbal, het, het ja. toernooi. En hij heeft heel veel tegenwerking gehad, maar het is allemaal weer rondgekomen. Mm -hmm. Maar hij is natuurlijk ook gek op de Lions. Ja. En dat ben ik eigenlijk ook wel. Ja. Want dat is natuurlijk toch een ploeg die, uh, die het geweldig doet. Absoluut. En hoewel ze het niet makkelijk hadden. Uh, hmm. in de Corver Sporthal tegen Lisse, hmm. werd het toch wel gewonnen met 61-53. Ja, mooi. En dat geeft toch wel weer iets aan, weet je. Ja, uh, zeker. Onder de mei hadden we weer 29, ja. we dan 15. Ja. Jouw zoon weet ik niet hoeveel hij de scoorde. mijn zoon speelt dit, uh, dit seizoen helaas niet mee, hoorde ik van Joop. Oh, jammer. ja. Ja, die, heeft, uh, die is een nieuwe studie begonnen, een nieuwe baan. Buiten zijn eigen bedrijf en dan heeft hij nog de kindertjes. Dus die, die, die kan niet bij de trainingen zijn. En hij vindt het dan niet verantwoord om mee te gaan spelen. Oh, ja. ja dat heeft hij ook wel dus een, ja, volgend jaar is hij er weer bij. Welke mis? Zeker weten, ja. Nee. Ja. Dus zaterdag kunnen ze ze, uh, je zou niet bekijken als de Lions nee, speelt. Nee, ik geloof het niet, tenzij uh, die uh, opkomt als reservespeler, dat weet ik natuurlijk ja, niet. Ja. Nee. Ze spelen in de apollo in Amsterdam, Ja. Ik, BC Apollo. Ja, het zijn Op wel twee mooie uur, wedstrijden zaterdag, altijd. Dus ja. ik zou zeggen, mensen gaan ze even kijken, daar is het ja. aan een leuke hal. Ja. En ben je een geweldige sport. Ja. ja, zeker, maar nou weet ik nog niet wie je morgen je gasten zijn. Ik heb nog geen gasten. We zijn oh, je hebt nog geen gasten? Nee, nee, Nee, we zijn bezig met de sportraad, maar ik heb nog geen naam gekregen. Oh. Jammer, want dus... de grote burger kan niet. Oh. Maar ja, we moeten natuurlijk over die uh, volgende week vrijdag praten, over die bijeenkomst. Ja. ja. Want daar gebeurt natuurlijk het nodig. Uiteraard, dan, ja. Op, dus op, daar zal het wel over. veel over draaien, ja, ja. denk ik. Om de, ja, ja. Om de aanstaande ja. uitzending volgende week. Ja. ja. En dan ah. met pijn in het hart praten we over het Nederlands elftal, maar dan begrijp je ook wel waarom dat is. Nou, ik heb geen idee, want ik volg ze niet. Eerlijk ja, gezegd, daar kant, hebben we jou voor. Kant ja, kast is wel zo klein, joh. Dat, ja. uh, niemand gelooft ze me eigenlijk. Maar okay. dus moeten we het er toch over hebben. Ja, ja, ja. Eh? Nou ja, dus mensen die geïnteresseerd zijn... luister morgen uh, naar onze collega Henny Rukert... tussen 12 en 2 bij Zandvoort Lunch Sport... Ja, en, en dan, zullen, uh, dan zullen ze ook uh, opgeroepen worden om uh, aanstaande zaterdag weer naar Haarlem te rijden. Waar ja. uh, om drie uur uh, de HFC ja. speelt. Tegen ja, Barendrecht. Vorig jaar werden ze met oh, nee. iedereen afgemaakt. Maar dat ja. zegt natuurlijk niet zomaar veel. Nee, nee. Uh, en uh, als ze dat niet willen, kunnen ze naar Zandvoort om drie uur zaterdagmiddag. Want dan spelen ze tegen Overbos. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Ik ga luisteren. En uh, voor jou, ik hoop dat jij ook nog even blijft luisteren. Want ik heb voor jou een speciaal nummer klaargezet. Omdat ik weet dat je dol bent op uh, fietskampioenschappen, uh, fietswedstrijden, wielrenner uh, toestanden. Dus ik heb voor jou het nummer uitgezocht. Vehicle van uh, The Eight of March'. Hey. Dankjewel. Geen Dankjewel. dank. Dank dat Dankjewel. je even in de uitzending wilde komen. En ja, ik tuurlijk. wens je voor morgen een hele fijne uitzending. Gaat lukken. Oké okay, Henny. tot gauw weer. Doe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 Ja mensen, nou heaven. Laten we hopen dat hij een uh, mooie plaats in de hemel heeft gevonden. Want ik heb het dan over Steve Lee. En uh, hij was een Zwitserse muzikant en vocalist. Geboren als Stefan Alois in Horgen, Zwitserland. Op 5 augustus 1963 en omgekomen uh, tijdens een, bij een uh, motorongeluk... Op 5 oktober 2010. En hij was leadzanger bij de groep God En nou ja, omdat we nou even in de verdrietige stemming zitten. gaan we nog maar even door met huilen. keep a hold on my sorrow I've got to feel now all that you see and I've got tears Is ZFM. Ja, ja, daar ben ik weer. Ja, we gaan... Uh, denk ik richting het einde. Even wachten nog. We gaan richting het einde. Uh, we gaan de klok van twee uur naderen. Dat betekent dat ik straks het veld moet gaan ruimen... voor mijn collega Bart van der Meer. Die hier al aanwezig is. En uh, de komende twee uur... voor zijn rekening neemt. En uh, daarna... Hans Wassenaar, denk ik, met zijn vrienden. Dus voorlopig bent u nog niet van ons af. We zijn nog uh, enkele uren bezig met live radio maken hier. En vanavond natuurlijk ook Alternative FM. Altijd een mooi programma met nieuwe uh, artiesten. En uh, Bart van der Meer, die altijd prachtige nummers uit een verleden meeneemt. met mooie verhalen erbij. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. En het programma van Hans Wassenaar is meer informatief en allerlei leuke verhalen eromheen. Dus zeker de moeite waard om afgestemd te blijven op 106.9 of 104.5. Ik ga afscheid van u nemen. Ik wens u een fijne dag verder. En ben er volgende week weer maandag met Duif. Geniet nog eventjes van een stukje Diana Ross. Dag luisteraars, bedankt voor het luisteren. Within a hurry On that you can depend And never worry